Dit is Maud Geurs met het en De Amerikaanse student Otto, vorige week in coma terugkeerde... van een reis naar Noord-Korea, is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Maar een bier van 22 zat ruim een jaar gevangen in Noord-Korea. Hij was daar veroordeeld tot 15 jaar dwangarbeid... omdat hij een vlag met communistische propaganda zou hebben gestolen. Hij had in gevangenschap hersenschade opgelopen. Chemiebedrijf Kimmoer in Dordrecht... heeft dit jaar illegaal chemicaliën geloost in de Merwede... Het gaat om Gen X-stoffen die in de voormalige Dupont-fabriek gebruikt worden voor de productie van plastic. De chemicaliën worden gebruikt als vervanging van het giftige EPFOA. Ook van die stof had dezelfde fabriek jarenlang te veel uitgestoten. Minister schuld schrijft aan de Kamer dat Rijkswaterstaat inmiddels stappen heeft ondernomen. Voor de Libische kust zijn vandaag 126 mensen verdronken, dat zeggen vier opvarenden die de schipbreuk hebben overleefd. Volgens de overlevenden waren ze vertrokken met een rubberboot. Na enkele uren zouden de mensensmokkelaars de motor van die boot hebben gehaald en zijn vertrokken. Daarna is het schip gezonken. De vier drenkelingen werden gered door Libische vissers die ze op een andere boot met migranten overzetten. Daarna zijn ze door de Italiaanse kustwacht gerecht. Automobilisten hebben vanavond bij het Limburgse geleen een auto stilgezet... die met twee lekke banden en 50 km per uur over de snelweg reed... De chauffeur is afgevoerd door de politie. De auto is weggesleept. Waarom de automobilist zo langzaam reed is onbekend. Mogelijk was alcohol in het spel. Niemand is gewond geraakt. Het hier vanavond blijft het in vrijwel heel het land nog lang warm. Het koelt vannacht af tot 16 tot 18 graden. Morgen wordt het in de noordelijke helft van het land minder warm met zo'n 21 graden. In het zuiden kan het nog 30 graden worden. Het rekken wolkenvelden over, maar de zon schijnt ook en het blijft droog. Woensdag wordt het in het noorden weer iets warmer. En dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. -M -M. Met nu het laatste uur.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 Oppassen, elke vrijdag. met oh, Mijn kleinkinderen. Ja. Hoe oud zijn ze? Ivan is 4,5. Oh. En Loos is anderhalf jaar oud. Nou, wat leuk. Een jongen en meisje. Echt? Ja, ja, ja. Nou, dat is wel bijzonder. Dat is een koningswens, zeggen het. Ze dat is een wel. koningswens, inderdaad. Ja, <laughs> ja. ja.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 de eerste tijd van evangelisatie was bij de rippenda in de tijd dat daar asielzoekers zaten, samen met Kees Hulsbergen en met, uh, met Leen. Dat Leen. Ook al van, jaren geleden. Jaren geleden, ja. Leen van Sloot, ik denk dat het 20 jaar ja. geleden is. Ja.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 De la vida scalma, yo no te la remoo Oh, I am sitting right beneath the tallest cocoa tree. I said a little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 Your mercy saved me, mercy made me whole. Your mercy found me, called me as your own.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 Your song again Whatever